Ten Haag via het feest. Een van haar meest eigen instituties is honderd jaar geworden. En het is misschien aardig om ons af te vragen... waarom is de Bataafse courant zo typisch Haags? Want dat ze zo Haags is als Eline Veer en het Noord-Einde samen... staat als een paal boven water. Zie je, nou kijk u weer onze kant op. Ik ga nou toch even met een zitten. Ik, ik praat niet met Heistek, dat is een ploert. De hele familie heeft zich altijd de ploertigheid ondersteunen. Dat heb ik je honderd keer uit de doek gevangen. Sinds Heistek's vader in 1892, bij Nederland Radbach's promotie heeft verhinderd... ...door een roddelcampagne aan heel Indië van op zijn kop heeft gestaan... ...heeft mijn familie zich radicaal van de Heisteks afgekeerd. 1892, hoe lang is dat geleden? 78 jaar. Deze Heistek is in Holland geboren, net als jij. En hij is nu als directeur van het ADU je zakelijke partner.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 En, en doe ook vooral de groeten aan uw dochter. Dag, meneer Heystek. Wel? Nou, wat heb ik je gezegd? Sikko, Sikko, je bent dom. Let op mijn woorden: je kunt van iemand nog heel vervelende dingen verwachten. Heb jij eigenlijk een meisje, Gurry? Ja hoor, een paar. Maar die wilde niet meer hier naartoe. Een paar? <laughs>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 Ik hem dat dansen met Janet. Het <laughs> is een beetje gek op hem, Janet. Heb je het nooit gemerkt? Volgens mij hoopt ze dat hij nog gaat veranderen. Waarom zeg je eigenlijk uh, poot? Nou, ik vind je niet goed dan dat ik dat zeg. Nee, nou, ik word het ook wel anders nog mooi. Homoseksueel of zo. Nou, ik bedoel er iets mee hoor. Dat weet ik nog zo net niet. Anders zeg je ook geen poot. Ja, het is niet zo progressief hè, om er wat op tegen te hebben. Ja. Dus jij zal er gewoon niet tegen zijn. Nou ja, ik eigenlijk ook niet hoor. Kijk. Juffrouw Koets. Ik zie er op een eentje. <laughs> Het is echt een muurbloem. Voor jongens waar geweest, natuurlijk. Een Kolderwijk kan zich er nu niet mee bemoeien. Zijn vrouw is er. Een ja, goed mens, wel, hoor, juffrouw Koets. Weet je wat? <laughs> Ik zal terug gaan varen. Om te dansen? Ga ah, jij dansen met juffrouw Koets? Ja, ja. Dat doet iets ze nooit. Nou oh, nee, dan, dan moet niet. jij eens opletten. Juffrouw Koets.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 Wilt u straks ook dansen bij de Ditcheland Band? Dan kom ik u nog een keer halen. Nou, nee, nee. Ik geloof dat ik daar nou toch te tuttig voor ben. Maar als we nou straks in Engelse wal spelen, hè? Laten we die dan nog even doen. Dat is precies wat ik aan Oké. Okay. Ik moet er altijd aan denken wat die hijstek zei. Een heel reddingsplan. Wat zou die bedoeld hebben? Ik durf er eigenlijk niet over te beginnen. Als ik Sikko thuis komt, heeft hij behoefte aan afleiding. Dan moet ik hem daarover niet als een kop zeuren.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 De jeugdpagina. Weet je dat die de laatste tijd heel interessant is? Nee, hè? Er staan telkens heel aardige beschouwingjes in over wat er in jonge mensen omgaat. Mm -hmm. uh, die, die, uh, die zijn toch van die jongen, hè? Hoe, komen, hoe heet die ook weer? Uh, jonge, jongen? Uh, Ge Gerry Wigman, zijn naam staat er altijd onder. Gerry Wigman. Nou, ik, ik zal er eens op letten, zeg. Ja, heb, heb jij eigenlijk nog iets van die uh, hijstek gehoord? Heistek. Ah, hij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 De gaan dag. Ik vind die, die kroket nou niet helemaal je datsikkel, maar het cabaret was leuk. Die van Lochem Laterus heeft echt echt sprie, zeg. want zo'n kamerijtekstrijd is er ook niet ieders werk. Zo zitten Hagedorn zou zo iets van hem moeten doen. Ik zal wel eens bellen. Ik vond anders die zinspeling op Miss Koes niet erg feitjes. Dat nou maar bedenkt dat de rijm op poets. Maar het volgende rijm was heel veel goeds en dat trok de zaak toch weer recht. Zeg, Sikko, hm? zouden we nog lang moeten blijven? Ik heb de indruk dat iedereen een beetje aangeschoten raakt. Het is tenslotte hun feest van personeel, bedoel ik. Zeg, wie is ja. toch die dikke vrouw in die afgrijselijke rode jurk? Ja. Oh, iemand van de balie, geloof ik. En die jonge man die steeds om ons heen brent, toch? Wie? Oh, wacht, ik.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 Oh, en Jan Kees? Kan je dat zeggen? Hij mocht het toch niet weten? Je hoort er nog over van me. Ik vind het geen stijl. Ja, meneer Van der Wallen, zullen we gaan? Hey, dag meneer Jongkind. Hoe vond u het cabaret? Nou, ik ben een liefhebber, maar ik vond dit wel wat te amateuristisch. Ja, we zouden er echt harder op moeten werken. Ja, dat vind ik ook. En dat gaat Blair van van Gerry Wigman.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 Co Communieverband, hè? Nee, nee, nee, nee. Het is geen echte communie, hoor. Ja, ja, maar toch met een aantal jonge mensen in één huis, hè? Dat... Ja, dat ja. lijkt me echt gezellig. De communicatie, hè? Ja. ja. Zeg, meneer Wigmannen, moet u eens, uh, moet eens luisteren. Hè? Die, die um, hasjes, hè? Ja. Mm -hmm. Daar schreef u laatst een artikeltje over en het was eigenlijk nogal positief. Denkt u nou. Denkt u nou echt dat het geen kwaad kan? Hm? Nou, drinken is erger. Oh ja, ja. Ja, dat schreef u ook in dat artikeltje. Weet u wat ik ook zo goed vond? Iedere drankgebruiker is geen alcoholist. En iedere drukgebruiker niet meteen verslaapt, hè? Zo heeft u het toch gezegd? Ja. ja. ja ik, ik weet trouwens niet eens of Nico het eigenlijk doet, maar, maar, maar wat is nou uw indruk? In zo'n commune, hè? Nou roken ze... Roken ze daar nou altijd? Uh, hasje, bedoel ik. Ja, tegen mij zegt hij natuurlijk van niets maar... Uh, God, Amsterdam... Uh.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 ...op korte termijn helaas niet honoreren. Punt. Hebt u dat, juffrouw Meijer? Nou, verder met vriendelijke groeten en dan naar, ja, een naam. Een van de Wallen. Hallo, van de Wallen. Hijstek hier. Zeg, we moeten nou toch eens een keer rond de tafel gaan zitten... ...want die rode cijfers, daar moet nou echt iets aan gebeuren. Ja, dat schreef je al, Hijstek, En uh, je hebt een antwoord gekregen. Ach, juffrouw Meijer, dit is privé. Wacht, hier even buiten. Maar wat zeg moet je? Wat, nee, dit is tegen mijn secretaresse. Maar man, je kan dat toch niet op de lange baan blijven schuiven? Gebruik dan toch je verstand.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 Ja, Trace, laat nou Jan Kees Berenkamp maar komen. Hij wilde iets, uh, iets laten lezen. Het was nogal discreet, geloof ik. Dus uh, laat hem maar binnenkomen. Dag, meneer Van der Vallen. Ja, uh, ga even zitten, Berenkamp. Je wou iets laten lezen, hè? Um, ja. Dank u. Ik, uh, ik dacht eigenlijk dat hij het misschien al gelezen had. Ik heb niks gelezen.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 Ik vond dat ik het u moest laten zien. Er staan namelijk bepaalde dingen in. Als, als die hier werkelijk een beslag krijgen, nou dan spijt het mij wel. Maar dan denk ik er toch over om van de Batavse te vertrekken. Dan gaan wij gewoon te ver. Democratisering van de redactie bijvoorbeeld. Ik, hey, ik. heb gezegd, ja. we hebben al een soort democratisering, toch? De, de dagelijkse redactievergadering. Maar ja, dat gaat er niet ver genoeg. Hij wil ook verder gaan op, op het vlak van de besluitvorming. Nee, hey, hey, nee, hey, hey. nee, wie is hij? Gerry Wigman. Gerry Wigman. Ja.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 Ze willen daar een ochtendkrant van maken. Maar Wie? De, de, de ADU? Willen ze van de een ochtendkrant? Ah, nou, dat is toch bespottelijk, Weet je het zeker? Maar ik weet het niet zeker, maar ik had hijstekker in het telefoon vandaag. En die sprak het in elk geval niet tegen. Maar als jij met argumenten komt, Sikko, en jouw argumenten deugen... dan kan je er toch uit zijn hoofd praten. Ik heb ineens zo het gevoel... voor niet...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 Willen jullie wat drinken? Nee, ik ga naar huis. Komt oh. ongezellig? Theo! Nog een rondje hier. Bij mij maar een jonge ijs. heb je wat, uh, Ferri? Zit eruit als een vadoek? Je weet toch wat Jonkkind besloten heeft? Of heeft, heeft Misje je niks gezegd? Ja, dat uh, fantastische praatpapier? Dat dat niet doorgespeeld wordt? Dat was toch een complete slag in de lucht? <laughs> je moet me zo denken, dan krijg je geen ook, erover. Dat had je vastgekregen. Volgens mij had hij je eruit gewerkt. Ik hm. heb de laatste tijd wel eens het gevoel dat jij dat niet erg zou vinden, Jankees. Ik? Hoezo? Ik ben wel wat aardig voor je geweest. Ja. Een rondopmerking zeg. Nou, Jan-Kees, nu doe je wel een beetje hypocriet. Hypocriet? Ik? Ja, dat zeg jij, Hendrik? Ik weet niet wat je bedoelt. Jij ja, vindt Gerry erg aardig, hè, geloof ik? En Gerry heeft ook niks, hoor, tegen homofielen, ja. Hè? Nee hoor, Hendrik? Misschien worden er we wel eens wat tussen jullie. Zeg, Jan-Kees, ga een eindje verderop staan, wil je? Meneer Wigman wil eens even vertellen wat ik moet doen. democratisch, hoor, maar als puntje bij je komt zo autoritair als Willem III. Weet jij wat jij bent? Een opportunistische klootzak. <laughs> je hebt niet heeft gesproken. Het wonderkind, het heeft weer eens iets fantastisch gezegd. Weet je dat je mij toch hier ziet, hoor? Je moet dus ophouden met je er zo in te likken bij iedereen. Moet je een mies over je horen. Komt alleen maar omdat je slijmt en omdat je een hele vervelende uitslover bent. Ach, Ach Harry, niet jij... prettig, Harry. Hij is gewoon jaloers. Ja, jaloers. Zeker op hem zeker? <laughs> Kom, stel niks voor.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 Meteen uit. Ik Jullie... het niet zo Ik heb het niet zo gezien. Ik het niet zo gezien. Ik heb het niet zo het zo Ik het niet zo niet zo de Ik dat je er zo van Ik bent. Ja, niet Wigman, Ik Ik goed. Wat courant. Ik wil meneer Van der Malle, met hashtag van de ADU. Oeh, Ik ogenblikje meneer hashtag, Ik verbind u door.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 Ik ben er zelfs nogal tevreden over... om een van je eigen lievelingsuitdrukkingen te gebruiken. Het lijkt me redelijk doordacht. Ik vind het niet goed. De directie-raad toen mijn weg en daarom ben je natuurlijk zo tevreden, maar ik vond het niet goed. Het moest veel rigoureuzer. Je bedoelt dat je je gedwarsboomt voelt in je plan om er een ochtendblad van te maken? Hij sterk niet waar. Daar is immers een stokpaardje van je. Neem het niet kwalijk dat ik het zo zeg. Je bent niet helemaal goed bij je hoofd in dat opzicht. Moet je niet doen, kerel. Je moet je niet laten neeslepen door je hobby. Als je maar niet denkt dat je het haalt, hoor. Met die bataafste van je. Jongen, die krant is op ster naar dood. Ik denk dat dat wel meevalt, hijstek. Dat plan deugt. Ik heb het altijd al gezegd. We moeten op onze eigen manier uit de rode cijfers komen. En dit wordt onze manier, hei, sterk. Ik groet je. Van de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 De kracht van kwaliteit. Een hoorspelfuilton in zes delen, geschreven door Tom Forstenbos en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag het derde deel, Jeanette de Vries. Dames en heren, de persconferentie van de fractievoorzitters van de KVP en VVD begint hmm. over vijf minuten. De zaal gaat nu open. Ach, goed zo, Kunnen we naar binnen. Ik heb een paar uiterst klemmende vragen. Jeanette. Jeanette Vries, wacht eens even. Goeie god, Dirk Falkhoff, je hebt al zo'n harde stem. Moet je dan nou ook nog eens zo mee schreeuwen? Wat is er? Ik kom net van de krant, net van een gesprek met Lanshuizen. Hij zou je graag op de Haagse Courant hebben, waarom moet jij beginnen met solliciteren? Als hij je moet bellen of schrijven, dan vindt hij het niet correct tegenover de Bataafse maar Dirk, wat is dat nou toch voor onzin? Je bent echt aan het drammen, hè? Ik heb je al tien keer gezegd dat ik niet weg wil bij de Bataafse Courant. Ik ga er niet weg, ik wil er niet weg, nooit. Zeg alsjeblieft tegen Lanshuis... Of wacht, ik bel hem zelf wel. Ik zal hem wel uitleggen dat jij je iets in je hoofd hebt gehaald waar niets van klopt. Wel waar? Wel waar? Jij bent er zelf over begonnen. Maar in de tijd, ja. Toen de Bataafse ging fuseren met het ADU. Toen we nog niet zeker wisten of de redactie zelfstandig kon blijven. En dat is anderhalf jaar geleden. En we zijn zelfstandig gebleven. Ja, maar als de Bataafse nou een ochtendkrant wordt. Ach, jongen, dat is toch helemaal van de baan. Niemand bij het ADU heeft er ooit serieus over gedacht. Behalve hij, Stek. En hij ook alleen. Zeg, we moeten dan wel naar binnen. Bij de Haagsoekorant ga jij erop vooruit. Je bent veel te goed om in dat stofnest te blijven zitten. Zie je wel, daar heb je het weer. Jullie van de Haagsoekorant begrijpen helemaal niks van de Bataafse. Natuurlijk is het een rare dierentuin. En ja, de ene helft van de redactie heeft dieks. En de andere helft is licht gestoord. <lacht> zeg je toch altijd? Nou, voor mijn part. Ik vind het altijd heerlijk om er naartoe te gaan. En bovendien heeft een aantal mensen bij ons een kwaliteitsniveau... dat je bij jullie met een kaarsje moet zoeken. Ach, Dirk, je weet het. Ik ben gewoon met de Bataafse getrouwd. Ik haal jou over. Is het vandaag niet, dan morgen. Zeg, wanneer zien we elkaar eens? Mevrouw de Vries, de fractievoorzitter, wil pas beginnen als de Bataafse courant binnen is. Dank u, meneer Smitten, kom eraan. Mekaar zien, Dirk. Ja. Nou, uh, moet je al luisteren? Ik ben razend druk, maar uh, misschien na afloop nog even in Nieuwsport. Oeh, veel te veel sherry gehad. Dirk heeft me volgegoten. Hm, hoopte natuurlijk dat hij me naar huis kon brengen. Maar ik moet hem niet. Ik heb het hem toch ook duidelijk genoeg laten merken. En niet één keer, herhaaldelijk. Huidige kerel, maar dat? Nee. Ik ben natuurlijk wel kieskeurig met mannen. En zoek dan ook nog liefst de verkeerde uit. De verkeerde kant. Laatst moest iemand me uitleggen wat het was. Ik begreep het gewoon niet terwijl ik toch zelf aan den lijve heb kunnen constateren hoe verkeerd de verkeerde kant kan zijn... als je er iets in gaat investeren. Oh, nee, nee. Had ik er nou een godsnaam niet weer aan gaan denken. Had het weer zo maal in mijn hoofd. Zo teleurgesteld voel ik me dan. En ook zo intens belachelijk. Waarom heeft hij het nooit gewoon gezegd? Natuurlijk ook wel stom van mij dat ik het niet zag. Op de een of andere manier aanvoelde... Maar hij ziet er nu eenmaal heel gewoon uit. Iets aantrekkelijker misschien dan de meeste gewone mannen. Eh. ben ik er toch weer mee bezig. Zal ik nog een sherry nemen? Nee, niet doe maar. Anders is de hele avond naar de knoppen. Jeannette Vries? Goedenavond, Jeannette. Met Hendrik. Hendrik? Nee, hoe bestaat het? Ik loop net aan je te denken. Oh ja? Zeker telepathie. <laughs> zeg, ik wou even weten hoe het met je gaat. Ik zie je de laatste tijd zo weinig op de krant. Oh, wat lief van je. Ja, god, ik heb veel thuisgewerkt. Maar het gaat uitstekend, hoor. Oh. Ik kom net terug van Nieuwspoort. Persconferentie, receptie, et cetera, et cetera. Enig dat je belt. Zeg, vertel eens, zijn er nog roddels? Eens kijken. Eens kijken. O oh, ja, zeg. Wist jij al de werkelijke reden van Jan Kees Berenkamp's ontslag? Nee. Dus niet wegens incompetentie? Oh zeg, vertel onmiddellijk. Ook omdat hij zo slecht schreef, natuurlijk. Maar wat heeft nou de doorslag gegeven? Dat hij dat praatpapier van Gerry Wigman, je weet wel... Ja, ja, ja. ...al die punten over de vernieuwing van de krant... ...dat hij dat aan Van der Wallen heeft doorgespeeld. Hendrik, het is niet waar. Niet te geloven, hè? God, wat misselijk. Toen we allemaal hadden afgesproken dat Van der Wallen het nooit onder ogen mocht krijgen. Pas als het helemaal doorgepraat was. Ja. O, oh, zeg maar, Hendrik... Ik bedenk opeens. Dan heeft Van der Wallen toch maar de nieuwe layout... en al die andere punten voor zijn vernieuwingsvoorstel naar het ADU toe... uit het praatpapier overgenomen. Logisch, ja. Het was toch al zo onwaarschijnlijk... dat hij helemaal uit zichzelf op precies dezelfde dingen terecht was gekomen. Hm? Wat dat betreft heeft Jan Kees' strik wel een positief effect gehad. Nou, wat een Judasmentaliteit. Enfin, ik heb het altijd al een impertinente naling gevonden. Ja. Hm, opgeruimd staat netjes, zullen we dan maar denken. Precies. Nou, eens kijken. Wat is er verder nog? Mies Koets en Anton Koldewij zit daar nog schot in? Nou, nee. Nou, in zoverre. Dat gaat gewoon door. Hm? Behalve dat Koldewij nooit van zijn vrouw gaat voor Mies. Maar goed, dat wisten we al meteen toen het begon. Arme Mies. Leuk dat ze ook wat heeft, maar dan uitgerekend Koldewij. Dat is nog een enorme tut, hoor, die man. Weet je wat hij vorige week tegen me zei? Nee. Oh, maar overigens, Hendrik. Mag jij wel zo lang praten? Eh? Ik bedoel, uh, zit Erik Jan niet bij je? Die heeft er toch zo'n hekel aan als je lange telefoon houdt? Nee, nee, nee, nee. Ik ben alleen. Trouwens, net, Ook even tussendoor. Ik wou je vragen als je het niet heel erg vindt. Ik zit ineens op krap bij Wacht en... even, Hendrik. Even een sigaretje opsteken. Ja, daar ben ik weer. Zeg, Hendrik, is paardenkoper al terug uit Frankrijk? Uh, uh, die komt morgen, geloof ik. Of overmorgen. Oh ja. Zeg, is er nog meer? Nou nee, dit was het wel zo'n beetje... Oké, okay, Hendrik. Dan zie ik je van de week wel weer. Leuk dat je gebeld hebt. Jeannette, maar ik uh, ik vroeg zo even... Ja, je wilde geld lenen. Nou, Hendrik, als het jou hetzelfde is, liever niet. Oh, je ziet misschien zelf krap. <laughs> Gelukkig niet. Nee, Hendrik, het is meer dat ik er niet zo'n zin in heb. Ik bedoel, waarom moet ik er eigenlijk telkens voor opdraaien... dat jij met alle geweld de eerste de beste jongen zijn studie wilt betalen... en zijn kleren en uh, nou ja een of andere uitvreter wilt onderhouden. Jeanette. Je moet het natuurlijk helemaal zelf eten... maar ik vind het geweldig stom van je. Vooral als je er door in het krijt komt te staan bij God en alle man. Maar. Ik neem tenminste aan dat ik niet de enige bank van lening voor je ben. Maar Jeanette, wat heb je? Dit is, dit, is toch, dit is toch ontzettend, nou ja, onaardig. Geweldig onaardig. En dat is ook de bedoeling. Want wat ik zo onaardig van jou vind, Hendrik is dat je me het gevoel geeft eigenlijk alleen maar op te bellen... als je om pecunia verlegen zit en helemaal nergens anders. Ach, maar Jeannette, dat is niet zo. Dat weet je best. He, God. Nou ja, goed. Als je denkt dat het zo in elkaar zit, dan hang ik meteen maar op. Ja, waarom deed ik dat nou? Dat was eigenlijk geweldig onhebbelijk. Bijna grof. Maar ik kon het ineens niet uitstaan. Zal ik terugbellen? Nee. Ik kan ook geen kwaad als hij eens voelt dat hij me niet helemaal in de greep heeft. Heppach, vervelend. Toch maar een sherry, in godsnaam. Anders kom ik de avond nooit door. Wat daar is de courant? Van der Wallen hier. Geef me juffrouw Koets. Nog een beetje, meneer Van der Wallen. Juffrouw Koets? Je voor Koets, meneer Van der Wallen, voor u. Dank je, Mayo. Met mis, meneer Van der Wallen. Ja, mis. ik... Uh, ik zit hier in Rotterdam. bij de ADU. Het gaat verkeerd. De hele directieraad dreigt ons verdieningsplan voor de tafel te vegen. En ze waren zo enthousiast over ons plan. Hoe kan dat nu? Hijstek. Hijstek heeft een aantal directieleden bewerkt of omgekocht. Althans, er lekt het op. Je weet dat ze dat initiatief van hem om de Bataafse ochtendkrant te maken... niet serieus namen, hè? Nou, eh... Uh... Wel. God, meneer Van der Wallen. Maar, maar is het is verschrikkelijk. Het is onaanvaardbaar. Maar luister, Wies, ik moet het kort houden, ze zitten op het te wachten. Ja? Wat ik je wel wilde vragen, is dit: kom je nu meteen naar Rotterdam? Met die marktanalyse, je weet wel, het ligt in mijn bureau twee de la van onder. Tres is hem vergeten. Ik krijg nog eens een keer wat van die vrouw. Ze vergeet nu het dan gewoon te notuleren. Ik doe het meteen, meneer Van der Wallen. Maar het zal wel een uurtje of drie kwartier in beslag nemen. Als het dan maar zo snel mogelijk komt. En ik ga hier niet weg voordat ik ze overtuigd heb. En, oh, Mies. Zeg hier alsjeblieft tegen iemand iets over, hè? Misschien is het... Uh, gewoon steeds loos alarm. Uh, ava, je, je nee, nee. Nee, hoor. Nee, ik zeg ik er niks van. Heel veel stijgt er, meneer Van der Wallen. Ja, tot zo. Hallo, Mies. Zeg, ik wou... Allemachtig mens, dat zie je wit. Wit? Ja, dat kan wel. Uh, als je iets, iets wil weten, dan dadelijk, Hendrik. Ik moet nou eerst... Wat was het nou, de eerste laag van onder of de tweede? God, wat heeft hij. Is... Oh, hey. Dag, meneer Paardenkoper. Hoe was uw reis? Of zeker. Dank je, Hendrik. Ja, en uh, hoe is het met jou? Ook Goed. U bent gisteren teruggekomen? Ja, ja, ja, ja. gisteravond laat. Mm -hmm. Mooie trip. Ik denk dat ik wel een nieuwe serie literair toerisme van een artikel of tien kan maken. Oh, dat is prachtig. Ik lees die verhalen over auteurs dikwijls liever dan hun eigen werk. De eerste serie komt binnenkort als bundel uit, is het niet? Ja, hij ja. zijn en weder dienen de volgende maand. Ja, mijn vrouw heeft er prachtige pentekeningen bij gemaakt. Ik ben daar ja, weer bijzonder tevreden ja. over. Zo, nou, en uh, hoe staat het hier op de krant? Uh, In en... high spirits, meneer Paardenkoven. Hmm. Binnenkort starten we dus met een nieuwe layout. Oh, maar wat u nog niet kan weten, dat is de zaterdagbijlage. Die krijgt ook een nieuwe opzet. Zo, alsjeblieft, doe maar, zeg. De vernieuwingsdrift is hier schier tomeloos. Zeg, wat, uh, wat, wat was er met Mies? Ja, wat zou het toch zijn? Ze leek zo even totaal van de kaart. Hé, hey. zo, nou, die is anders niet zo gauw van de stuk te krijgen. Nee. Oké, okay, dan heb je het jas, yes, hij yes, yes. yes. is dan een jas, jas hebben. Is er iets, mis? Kan ik je met iets helpen of zo? Nee, nee, nee, dank u. Je kan het alleen maar zelf doen. Dus ik moet dan meteen weg. Oh, jee, hoe moet dat nou met de telefoon? Ik blijf wel zo lang hier zitten, Mies. Ik moet toch een artikel corrigeren. Oh, dank je wel, Hendrik. Fijn. Nou, ik ren, hoor. Tot straks. Ja, inderdaad, zeg. Die Mies, zo heb ik er nog nooit mee gemaakt. Hm. Misschien iets met de moeder. Oh, meneer paardenkoper. Ja, u moet zeggen, als het u niet schrik maar vindt u het heel erg als ik vraag of u me iets kan lenen. Ja, zeg het gerust als u er geen zin in heeft, hoor. Ja, jullie wel. Beste jongen, nee, dat is goed, hoor. Hoeveel heb je nodig? Um, 150 gulden misschien. Het is maar tot volgende week, hoor. Ja. Uh, ja, kijk. Alsjeblieft. Ja, ja, dan ga ik eens even zien uh, hoe het op de kunstadactie staat. Dank u wel. Volgende week, hoor, meneer Paardenkoop. Ja, zie me, Hendrik. Uh, kijk maar, hoor. Uh, nou ja, tot, tot ziens dan, hè. Nee, nee, nee, jongkind. Het betekent geen uitstel van executie. Ik heb ze eerst weer aan het denken gekregen. Heus, er is een reële kans dat ze erop terugkomen. Ik ben echt geen zwartkerker, meneer Van der Wallen, maar als de ADU zo'n besluit een week opschort. Ik heb nog hoop. Ik heb ook nog een paar bestuursleden apart gesproken. En over de redactie geen woord gevallen zijn? Niets over onze redactionele zelfstandiger? Nou, ik bedoel, als we dan een ochtendblad zouden worden, niets. Geen boord. Zelf ben ik er natuurlijk ook niet over begonnen. Ja, ik ga natuurlijk geen slapende wonder wakker maken. Maar we worden geen ochtendblad. Dus laten we daar in elk geval maar daar niet van uitgaan. Dus nog een paar dagen afwachten, vindt u? Ja, dat, dat lijkt mij de enige manier, hè. Ja, maar weet u... Miss Koets begon er ook al over. Waarover? Ja, over het personeel inwichten, bedoel ik. Het is natuurlijk een nare positie... dat wij als enige op de hoogte zijn. En is het verantwoord... Mogen we de redactie nog langer onkundig laten? Het gaat tenslotte over hun toekomst. Ja? Ah, meneer Pijdenkoper. Oeh, nee, me niet kwalijk. Mies Koet zei dat u alleen was. Kom verder, Paardenkoper. Ik stond op het punt om weg te gaan. Oh, meneer Van der Wallen, hoe gaat het u? Hartstikke. Ik was absoluut niet komen binnenvallen als Mies niets gezegd had. Zeg maar, maar, ze is wat nerveus. De laatste tijd is er iets met haar. Ik hoop toch niet dat ze overspannen raakt. Want oh, die indruk maakt ze... Oh, Mies van ijzer. Goed, jong kind. Je hoort van me. Je kent mijn mening. Kop op. Geen toestanden voor niks. Tot ziens. Tot ziens. Ik hoop dat u nu even tijd voor me hebt, meneer Jonkind. Gisteren was u erg gepreoccupeerd. Uh, mm. Oh, maar ik vind het uiterst belangrijk dat uh, het probleem van u... Nou, eens kijken, wat, wat was het ook weer? Oh ja, u zit ermee dat we literair kritisch niet meer zoveel voorstellen. Nou, oh, nou, niet helemaal. Maar ja, kijk, ik, ik vind dat we naast hè, de wat meer populariserende series... zoals mijn serie dan over literatuurisme, toerisme... Ja, ook weer wat meer ruimte moeten gaan geven aan de essayistische benadering... vooral van nieuwere auteurs... De Betaafse Courant heeft daar toch bepaalde traditie in. Uh, literair toerisme, ja, ja, dat is uh, van hoog niveau. Dat, dat wordt veel gelezen. Ja, precies, dat zei ik al, ja. Het is populariserend en heeft wel zodanig succes. Daar ben ik ook heel tevreden over. Zeker iets om in de toekomst mee door te gaan. Maar ja, we, we hoeven het één niet te laten om het ander te doen. Niet waar? Meneer Pardon? U hoorde geloof ik niet wat ik zei. Oeh, jawel, jawel, zeker, ja. Ja, ja, u, uh, u bent tegen het te, te populair, hè. Tenminste, dat vindt u te eenzijdig. Ja, ben ik het helemaal mee eens, tenminste. De, tenminste. Huh? Uh, ja, uh, waar, waar was ik nou, uh, Hoe lang bent u nou eigenlijk aan de krant, meneer Paardenkoop? Be be begin jaren 50 kwam ik, ja. En het is nu 71, nou, bijna 20 jaar alweer, hè? hele tijd, hè? Ja, ja, hele tijd. Ja. Nooit eens opkomt, de spijt vooral. Eigenlijk pas het laatste jaar dat het me hindert. Ik bedoel dat we niet meer die gezaghebbende positie op literair gebied innemen. Maar ja, wat zeur ik. Ik heb opeens het gevoel dat ik u met futiliteiten lastig val... terwijl u wel iets anders aan uw hoofd hebt. Sorry. Huh? Sorry dat ik steur, mij. Uh, maar... ik maak me zulke zorgen. Echt, meneer Jongkind, ik vind dat het zo niet langer kan... Ja, nou, nou doe ik iets wat niet mag, want meneer Paardenkoper weet het nog niet natuurlijk. Maar, Mies... Dat is toch totaal onverantwoord. We moeten het de redactie zeggen. Alsjeblieft, Mies. Laten we vooral zelf kalm blijven. Mies en ik zitten in een eigenaardig parket, meneer Paardekoper. Vandaar mijn verstrooidheid van daarnet. Het gaat over een ontwikkeling tussen de ADU en de krant. En, nou ja, Mies en ik hebben zwijgplicht. Oh. Oh ja, maar dan is het echt verstandiger dat ik nu wegga. Nee, meneer Peilenkoper, dat is helemaal niet verstandiger. Het gaat er alleen maar om dat meneer Van der Wallen bang is voor de reacties. Hij wil gewoon niet geloven dat hij als directeur verloren heeft. Maar het is onverantwoord. Dat vind ik ook niet. Maar niets is toch nog echt zeker? Jongkind. Van der Wallen hier. Er is zojuist bericht gekomen. De teling is geworpen, ze zet er door. Zo. Het is dus niet eens de week afgewacht. En de redactie. Weinig concreets nog. Maar uh, het ziet eruit dat jij gelijk krijgt, jong kind. Ligt ze maar in. Ik ik, ik, ik, ik, ik ik voel me niet goed. Ik ga weer uh, naar huis. Dan maar daar vanavond, wil je. Uh, zeker, meneer Van der Wallen. Mis, het is zover. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Er moet een commissie komen. Personeelscommissie. Misschien dat hij nog iets kan bereiken. Meneer Paardenkoper. Ja. Ik kan u dan nu op de hoogte stellen. Want de ADU heeft beslist. De Bataafse courant... wordt ochtend. Mies had het daar meteen over en ze had gelijk. Wij zijn nou die commissie die zij aan de hoofd had. En ik vind dat het onze eerste stap moet zijn zo snel mogelijk met het ADU te praten. Oh. Wil je dat ik morgen naar Rotterdam bel, Janet? Ja, meneer Paardenkoper. Het is het beste als u dat doet. En dan ga ik morgen praten met de vakbond. En Hendrik, kan jij dan die brief aan de directie schrijven? Liefst vanavond nog. Dat is goed. Heel belangrijk, die brief. Er moet vooral geen misverstand ontstaan over onze positie als personeelscommissie. Ja, ik ben er nadrukkelijk voorstander van de directie zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte te houden. Trouwens, in dit verband contact met de andere afdeling lijken me ook van groot belang. Nou, dat kan Hendrik doen. Wie is van ons drieën in het meest op de krant. Mooi. Nou, uh, als ik me niet vergis dan is dit het hè? voorlopig wel zo'n beetje. Tja. Klein bedrijf tegen een groot concern. David tegen Goliath. <laughs> maar goed, we hebben in elk geval een plan de campagne. Dus ik zou zeggen, ozare me nou, als jullie het niet vinden, dan ga ik nu mijn vrouw zit met bezoek. Goed, meneer Paardenkoper. Tot morgen. De groeten aan uw vrouw, meneer Paardenkoper. Doe ik. Oh, en ik uh, reken dit wel even af met Theo. Nou, prettige eh, avond, jongens. Ik moet hier toch eens wat vaker komen. Gezellig wel. Zeg nog één drankje. Huh? Theo. Ja, kom bij hoor. Iedereen reageerde eigenlijk heel goed, hè? Op de jobstijding reuze voortvarend. Meteen een vergadering belegd. Heel gedisciplineerd allemaal. Ik vond het trouwens erg leuk dat jij ook meteen met algemene stemmen werd gekozen. Ik moet naar huis hoor, je hoeft mij niks meer te bestellen. Oh, maar als ik je nou vraag of je nog even wilt blijven zitten. Ik wil je namelijk wat zeggen. En toen Hendrik, kijk niet zo zuur. Hoer eens, we hebben ons sinds vorige week alleen maar beperkt tot praten over het werk en nu dan over de krant. Waar moeten we het anders over hebben? Hmm, bijvoorbeeld over het feit dat ik je beledigd heb. Ik weet niet wat je bedoelt. Alsjeblieft. Nee, jongen, doe nou niet zo schijnheilig. Vorige week, door de telefoon. Dat je er de best in of niet? Mm. En horens, het spijt me hoor. Nee, het spijt me echt. Ik was een beetje dronken en dan word ik wel eens meer scherp en. Ja, dat meen ik niet. Tenminste, niet zo. Ik denk het wel. Ik denk dat je precies meende wat je zei. En dat betekent dat je de hele tijd gedaan hebt of je je niks kon schelen dat ik met Erik Jan woon. Omdat je in feite ontzettend bevooroordeeld bent. Nee, Hendrik, dat is absoluut niet waar. Er zijn dingen die ik niet goed begrijp, toegegeven. Maar ik ben niet bevooroordeeld of discriminerend. Ja God, We kennen elkaar toch veel te goed. Doe me nou een plezier. Vergeet het. Het was kinderachtig van me. Een slecht moment. Niet mijn stijl. Hé, hey, Janet. Dirk Valkhoff. Hallo, zeg, je kan er niet bij komen zitten, hoor. We zijn in gesprek. Ga je gang, hoor, meneer Valkhof. Ah, Wat het ja. mij betreft zijn we volkomen uitgepraat. Prima. Mooi, Janet, dat ik je zie. We gaan uit eten, hè? Ik sta erop. Goedenavond. Zeg... Is dat niet die uh, van Lochem Slaterus? Ook een van jouw goden, hè? Van de Bataafse courant. Hm, chagrijnig smoel anders. Ach, hij heeft er een beetje de pest in. Vervelend. Omdat het ADU bij jullie heeft toegeslagen. Nee, dat bedoel ik niet. Nou, die krant van jullie zit anders wel definitief in de verdomhoek. Het begin van het einde, volgens mij. Dat staat nog helemaal te bezien, hoor, Dirk. Toch zou ik die landhuizen maar eens bellen. Ik heb toch zeker geen zin om op een ochtendblad te werken? Het kan me niet schelen. Zolang de Bataafse de Bataafse maar blijft. Oh, oh en ik ga niet met je eten, Dirk. Ik ben absoluut niet in de stemming voor jouw soort vrolijkheid. Hé, Mies. Nog niet naar huis? Nee, meneer Jonkind. Ik wacht net zolang tot de commissie terug is uit Rotterdam. Als ze klaar waren, zou ze meteen terugrijden. Hoe laat is het nou? Half zes, maar ja. Zullen we zo wel komen? Oh, alsjeblieft. Ik zit al de hele middag op hete kolen. Er kwam niks uit mijn handen. Tja, ik durf het jou wel te zeggen, niets maar... het werk valt met de laatste dagen steeds zwaarder. Ondermijnend, hè? Die onzekerheid. Ik moet ook vechten, hoor. Tegen moedeloosheid. Gek. In eerste instantie reageerden we reuze flink. En nu? Nog geen week en de stemming is totaal afgezakt. Tja. En wat ik vooral zo deprimerend vind... Een paar op de redactie zijn bijna onherkenbaar veranderd. Niks anders dan zeuren en zaniken. Zo kinderachtig. Hoe is dat op de andere afdelingen, weet u dat? Oh, ik praat er nog niet van. Het woord afvloeiingsregeling kan ik niet meer horen. De drukkerij, de zetterij. De hele dag gaat het over niks anders. Het is te begrijpen, natuurlijk. Iedereen voelt zich op de wip zitten, maar een is het wel. Maar er moet ook toch snel duidelijkheid over komen. Ik, ik bedoel of het ADU het technische deel in Rotterdam zal laten gebeuren. Daar denken ze alleen kostenbesparend. Nou, dan is dat wel het eerste waar je op hè? Overigens, Mies, heb jij nog iets gehoord over meneer Van der Wallen? Ik had mevrouw Van der Wallen aan de telefoon. Hij mag nog steeds geen bezoek hebben. Het kan ook zijn dat hij geen bezoek wil, hoor. Na de klap meteen ingestort. Je mag het niet zeggen, maar ik vermoed dat het alleen komt omdat hij Van Heijstek heeft verloren. En ook omdat hij zich schaamt. Het is anders wel ellendig dat hij er niet is, juist nu het er zo op aankomt. Ach, van directie is het spel wel uitgespeeld. Dat weet meneer Van der Welle maar altijd goed. Of zie jij hem soms nog in onderhandeling met Heirsteck? Nee, nee, nee, helemaal niet. Dat zou gewoon niet gegaan zijn. Daarom ben ik toch wel geweldig blij dat we de commissie... Oh daar zijn ze. Hallo, hoe was het? Janette kijkt opgewekt. Meneer paardenkoper ook niet altijd zonder, en Hendrik, liefse, ook? meneer Jonkens. Nou, het is een gemengd bericht waar we mee komen, maar niet helemaal negatief. Positief, heel positief. Die hijstek is best een redelijke kerel. Kom Hendrik, een echt varken hoor, die man. Maar hij luistert wel, althans, hij doet alsof. Maar vertel nou eens gauw, houden we wel de redactionele zelfstandigheid. Uh, dames en heren, zullen we naar mijn kamer gaan, hè? dan kunt u rustig verslag doen. Zal ik koffie bestellen? We zijn eens kijken met z'n vijven. Uh, sorry, meneer Jonkind. maar is het de bedoeling dat Mies daar ook bij is? Hé? Mies is er toch speciaal voor gebleven? Uh, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, als commissie moeten we eerst met u overleggen hoe we het een en ander naar buiten brengen. Mies zit niet in de commissie, dus ik kan er echt niet bij zijn. Ach, Hendrik, wat een, wat een onzin! Mies! Ja, we, we moeten Mies anders zien dan de rest, ja, omdat ze hier heel de leven zit. Maar onder de huidige omstandigheden kunnen we geen uitzonderingen maken... Op deze manier weet ze alles weer eerder dan de anderen. Nee, nee, ik heb daar echt, echt ernstige bezwaren tegen. Is dat nou niet erg formeel gedacht, Hendrik? Als er iemand hier weet wat is is, is het Mies toch wel? Dat, dat maakt niet uit. Mies is onderdeel van de redactie. Ze zit niet in de commissie. Ze hebben haar niet gekozen. Zeg, schij uit alsjeblieft. Kom op Mies mee naar binnen. Nee, Jeanette. Als er hier ook maar één is die er zo over denkt... dan ga ik niet bij jullie overleg zitten. Hendrik heeft gelijk. Ik ben maar een gewoon personeelslid. Misschien heb ik zelf wel eens gedacht dat er enig verschil was na 25 jaar. Maar gelukkig weet ik nou weer dat dat onzin is. Dank je wel, Hendrik. Ik hoor het wel wanneer de anderen het horen. Goedenavond. Mies! Hendrik, wat heb jij? Zullen we naar binnen gaan, meneer Jonkin? Juffrouw Koets? Mies, Jeannette hier. Oh. Nog wakker, hè, dat dacht ik al. Mies, ik ga je inlichten over vanmiddag. Nee, Jeannette. Nee, Mies, luister. luister. Het belangrijkste is dat Heystek heeft toegezegd... dat de Bataafse de Bataafse kan blijven, ook als ochtendblad. Oh, dat. Ja, maar dan komt de ellende. Hm? De zaak moet absoluut goedkoper gemaakt. Dus inkrimping van personeel en technische samenwerking op grote schaal. En de redactie? Ook kleiner. God. Ja, Heistek zegt dat niet met zoveel woorden. Die heeft het al door over de reshuffling van de redactie. Nou ja, er gaan dus ontslagen vallen. Ja, ik wist het ook wel. Maar we hebben in elk geval voor elkaar dat we er zelf een richtlijn aan mogen geven. Zeg, zeker nog steeds wit heet op Hendrik, hè? Ja, ik loop er maar steeds over te piekeren. Ik begrijp het niet helemaal. Ik bedoel, juist van Hendrik had ik zoiets nou helemaal nooit verwacht. Ik ken hem alleen maar als redelijk en... En op zijn minst bijzonder beleefd. Hij is echt een van de goeien op de redactie. Eén ding, mis. Ik denk echt niet dat je dit moet opvatten als persoonlijk tegen jouw gericht. Nee? Dat moet iets anders zijn. kan niet anders. Zoals vanmiddag heb ik hem nog nooit gehoord. Maar wat zou het dan wel kunnen zijn? Oh. Wacht eens even. Nu bedenk ik opeens. Is hij soms bang? Ach. Ja, ik bedoel nou de ontslagen gaan vallen. Bang voor zijn baan? Dat lijkt me niet. Je kan toch zo ergens anders terecht? Nou, dat is maar helemaal de vraag. Zoveel ervaring heeft Hendrik niet. En naam in de perswereld al helemaal niet. Nee, weinig of niks, dat is waar. Kijk, bij, bij ons is hij eigenlijk heel snel opgeklommen. Nou, zeg maar rustig omhoog gevallen. Je weet toch nog wel, Jeannette... dat jij zelf het advies gaf om chef binnenland te maken? Nou, hoe lang was hij er toen? Anderhalf jaar hooguit. En volgens mij beseft hij maar al te goed... dat hij net boven de middelbad zit. Hmm, hij kan wel wat. Wat hij kan, heb jij hem bijgebracht niet een beetje rancuneus, mis? Nee, nee, wees eerlijk, Jeanette, het is wel zo. Toen hij kwam, wist hij toch van niks. Ik weet nog goed dat ik hem op het secretariaat kreeg. Hij kwam eens informeren wat het vak inhield... of het misschien iets voor hem zou zijn. Ik vraag aan jonkind: Hebt u even tijd voor meneer van Lochom's Laterus? <laughs> nou, meteen. Ik weet nog dat ik erom moest lachen. Echt weer de Bataafse. Een dubbele naam en de deuren vliegen open. Ja hoor, hij is bang, ik weet het nu zeker. Dan moet hij afreageren. Dat heb ik al eens eerder gemerkt. Mm, het zou kunnen. Ach, weet je, Mies, ik kom er zo langzamerhand achter dat ik eigenlijk heel weinig mensenkennis heb. Ik bedoel, wel in de politiek en in mijn werk, maar de mensen in mijn naaste omgeving, daar heb ik een slecht zicht op. Als je verliefd bent op iemand, bedoel je? Ja. Ja, god, Jeanette, dat is altijd zo, denk ik. Wat dacht je nou van mij en Koldewij? Ik ken hem nu langzamerhand beter en dat betekent dat ik nog steeds om hem geef. Maar de illusies van het begin zijn er wel af. Ik ben niet verliefd op Hendrik, hoor, Mies. Niet meer, tenminste. Ik geloof zelfs dat ik bezig ben geweldig op hem af te knappen. Ik heb er niks mee te maken, natuurlijk. Maar ik denk dat het het beste voor je is. Maar Jeannette, ontzettend aardig en attent van je om me op te bellen. Ik denk dat ik nu wel kan slapen. Doe dat dan maar. Ga maar lekker op één, hoor. Hm. Rustig, Mies. Nou, Jeannette. Hartelijk bedankt, hoor. Tot morgen. Paardenkoper? Hmm. Ja, die 150 gulden, meneer Paardenkoper, die u me laat leende. Nou, ik krijg ze nu gauw terug, hoor. Eh? Oh, ja, ja, doe maar rustig aan, Hendrik. Geef ja. het maar terug, als het je convenieert. Ja, maar wat ik u eigenlijk wil vragen... ...ja, ik vind het een beetje vervelend, hmm. maar... ...ja, op het ogenblik zit ik weer even bijzonder krap. Zou het u het heel onoverkomelijk vinden om me nog een keertje even iets te lenen? Ja, al, al is maar 100. God, Hendrik, nog 100? Nou ja, ik weet niet of ik dat dan wel bij me heb. Sorry dat ik jullie stoor. Maar er is iemand voor u, meneer Pijdenkoper. Meneer Borges van het Letterkundig Museum. Oh ja, nou, ja, ik kom. Ja, sorry Hendrik, maar ik weet toch echt niet of ik zo meteen... Uh... Oh ja, 100 gulden is voor mij toch ook 100 gulden, jongen. Ik begrijp het. Waar is meneer Borges, uh, Wies? In het ontvangkamertje. Ja, Hendrik, het is niet mijn gewoonte om erom te vragen, maar ik krijg nog geld van je, weet je dat nog? Eh, uh, ja, ja. Het zal ongeveer twee maanden geleden zijn dat ik het je gegeven heb. Twee maanden alweer? Ik wist niet dat het zo lang was. Maar ja, dat ik je wat schuldig ben, weet ik natuurlijk. Ik moet toegeven, het is omdat ik je met meneer Paardenkoop over geld hoorde praten. Hmm. Het is waarschijnlijk niet erg sympathiek van me. Maar je vindt natuurlijk dat ik ook niet altijd even sympathiek tegen jou ben, Mies. Kunnen we even praten? Hmm. Het zit me zo dwars... Besef je wel hoe lomp je tegen me was die middag toen jullie terugkwamen uit Rotterdam? Ik wilde me natuurlijk groot houden, maar je hebt me wel degelijk gekwetst. Ja, ik zeg het je maar eerlijk. Je kent me, ik hou ervan schoonschip te maken. Dal blij dat je erover begint. Denk je nu heus dat ik er niet onmiddellijk spijt van had? Ik weet niet wat me bezielde. Ik was mezelf niet... Het, het, het, het flapte eruit. Ik denk dat je je moest afreageren. Zeg eens eerlijk, Hendrik. Was je bang? Ik ben het nog mis is dit financieel een beetje moeilijk, hè? Mm. Een hele tijd dan. Je kunt het nu natuurlijk absoluut niet hebben als je je baan verliest. Ik vind het begrijpelijk, hoor. Dat gevoel van paniek. Maar ik kon het gewoon niet hebben dat je mij uitpikt. Nee, onvergeefelijk. Nee, echt idioot van me. We zijn toch altijd zo goed geweest samen. En natuurlijk ligt het zo dat je in dit soort omstandigheden... juist gaat snauwen tegen mensen die vertrouwd zijn. Mm. En waarvan je denkt, nou ja, die kan het wel aan. <laughs> hoor mij eens. Wat op psychologie, hè? Maar dat denk ik echt. Nee, nee, dat zou heel goed kunnen. Ach, genant vind ik het, maar het is waar. Als ik mijn baan kwijtraak, dan weet ik me geen raad. Hendrik, ik ga je nu iets vertellen wat ik als ouwe manis van alles natuurlijk weer als eerste weet. Of ik er goed aan doe, dat, dat weet ik niet. Maar een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Ze gaan me eruit gooien, hè? Zeg het, Mies. Lig ik eruit? Nee, helemaal niet. Dat is veel te voorbarig. Maar... Rotterdam heeft nu toch wel gesteld dat iedereen die er al vijf jaar is... kan blijven zitten of tenminste de prioriteit heeft. En iedereen die korter in dienst is... is voor zijn baan afhankelijk van eventuele vrijwillige opstappers. Oh, God. Ze zijn echt niet te vertrouwen, hè? Eerst de directie genegeerd en nou passeren ze jullie als commissie ook totaal. Wat zie je wit? Wil je, wil je een glasje water? Nee. Laat het mezelf halen. Oh, Hendrik... Ja. Als je soms honderd gulden nodig hebt, kom dan straks maar even bij me langs. Wat krijgen we nou, zeg? Wie kan dat nou nog zijn? Wie is daar? Hendrik. Kan ik binnenkomen, Janet? Het is al van laatste. Wie? Hendrik? Even Hendrik, ogenblikje. God, hoe zie ik eruit. Hm, wat doe ik weer mal. Net alsof het er nog iets toe doet. Uh, beroerd trouwens. Hallo Hendrik. Dag Janet. Als ik nou iemand verwacht nee, te nee. zeg. Um, kom erin. Ga naar binnen. Dank je. Zeg, ga zitten. Ja, dank je. Wil je misschien iets drinken? Eh... Uh... Nou, nee, dank je. Ik heb al wat gehad. Dat is lang geleden, hè, dat je hier bent geweest. Ja. Ik heb het een beetje veranderd, zie je wel? Je zei toch altijd al dat ik de bank uh, daar moest zetten? Ja, veel beter, veel beter. Ja, god, Jeanette. Vanavond bedacht ik opeens, dan nou gaan we al zo'n tijd met elkaar om. En het is eigenlijk zo jammer dat er de laatste tijd eens... Nou, een soort verkoeling tussen ons is ontstaan. Dat ligt aan jou, Hendrik. Ik heb het goed willen maken. Ja, dat wil ik eigenlijk ook. Kijk, daarom ben ik gekomen. Heb je toch een borrel voor me? Maar natuurlijk. Je ziet er goed uit. Ja, dat is absoluut niet waar. Jawel, jawel. Ik was onaardig toen in het café. Hè? Nou, ik was ook echt gekwetst door die kwestie met dat geld. Alsjeblieft. Dank je, dank je. Ja, Maar dat mag je best weten. Maar ja, achteraf begrijp ik het ook zo goed. Ik bedoel, waarom zou je me geld lenen terwijl ik je in de tijd heel erg geschokt moet hebben? Doe je ineens te confronteren met Erik Jan? Je suggereert nu... Nou ja, misschien heb je ook gelijk. Misschien was het ook wel uit rancune dat ik zo moeilijk deed over dat geld. Als dat zo is, dan spijt het me. Mensen kennen zichzelf vaak zo slecht. Mm. Ik tenminste wel. Maar mij ken je goed. Hm? Nou, het was trouwens waar wat je toen zei. Wat heb ik gezegd? Wat was waar? Nou, dat die jongen bij mij is ingetrokken om er beter van te worden. Nou, zie je nou wel. Maar het is maar ook iets tijdelijks. Dat heb je toen niet begrepen, geloof ik. Ja, ik zou ook veel liever een relatie hebben met een vrouw. Ja, ja, ja. Voor een duurzame relatie geloof ik daar veel meer in. Ach, ja, ik denk wel eens, hè. Als ik een vrouw was tegengekomen die zelf, nou ja, wat doortastende was geweest, dan was hij daarop doorgegaan. Ja, ja, ik heb het wel eens geprobeerd, hoor, maar ik ben er over het algemeen toch weifelend, ik laat het erg van anderen afhangen. Uh, ben je dat nou allemaal echt? Met, waarom denk je van niet? Nou, jouw stemming van nu lijkt me iets tijdelijks, Hendrik. En niet je relatie met Erik Jan. Zeg, we zitten mooi verschut, hè, als commissie. Oh, ja, je bedoelt die nieuwe richtlijn van het ADU? Paardenkoper wil opstappen. Die neemt de verantwoording niet voor het nieuwe ontslagbeleid. Wat zeg je nou? Ja, belde er een uurtje geleden over op. Nou, en eigenlijk denk ik er ook zo over. Wat? Weet jij nog, Hendrik, wat jij laatst zei op een vergadering... Toen we het erover hadden dat de identiteit van de krant gehandhaafd moest blijven. Oh, ik weet het nog letterlijk. Ik zei, de kans is groot dat die identiteit voor een zelf gaat worden met de senioren. De mensen die hier langer zijn. Nou, denk je dat ik gelijk krijg? Ik hoop het niet, zeg. Dat zou ik echt erg vinden. Dat was helemaal niet zo'n domme gedachte van je. Hm, Dank je wel. Het valt je van me mee, hè? Nee, het valt me tegen van mezelf. Dat ik het niet meteen heb begrepen. Ja, het moet nu maar gaan zoals het gaat. Ja, kijk... Als de kwaliteitskern maar blijft zitten. En dat de betaalse niet ineens een, een, een commercieel blad wordt, maar zichzelf kan blijven. Mm -hmm. Kijk, dat hebben we als commissie toch voor elkaar gekregen. En dat, dat is het belangrijkste. Nou, op zichzelf ben ik daar ook helemaal niet ontevreden over. Maar Hendrik, mm -hmm. jij moet toch wel als de dood zijn dat jij op straat komt te staan. Ja, dat zou ook erg verschrikkelijk zijn. Ja, vroeger was het wat anders geweest, maar nu ja... Ik ben tenslotte niet alleen. Nee, jij zit nou met die jongen die volgens je eigen woord op je parasiteert? Mm. Nou, ik stapjes op. Nou, Jeannette, ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ben blij dat wij nu tenminste weer op oude voet zijn. Dat zijn we toch weer, hè? Hè, Jeannette? Ja, ja hoor, Hendrik. Alles is weer in orde. Je gaat nou weg? Ja, ik moet naar huis. Morgen vroeg een paar dingen doen. Oh, trouwens, Jeannette. Je bent zeker al gevraagd hè, door Jongkind om erbij te zitten bij de gesprekken over de ontslagen? Jongkind heeft altijd veel steun nodig. Ja, ja. even voor de grap, Jeannette. Uh, stel dat ze jou vraagt of je vindt dat ik moet blijven, wat zou jij dan zeggen? Nou, Hendrik, ik denk dat ik zou adviseren om je te ontslaan. Hè? Meen je dat? Reken maar. <lacht> Ach, wel nee, jongen. Voor de grap toch. Maak je er nou maar geen zorg voor? God, ik dacht al. Nou, Janet, ik ga... Erg. Hoe zal het zijn voor een ochtendblad werken? Hm? Ik bedoel, s'nachts op de redactie en zo. Nou ja, we moeten er maar gewoon even aan wennen. Mm -hmm. En dan de tegenaan. Ik zie je morgen. Oh, wacht. Een nachtzoen. Nou, liever niet als je het niet erg vindt. Oh, sorry. Dag. Dag, Hendrik. Maar ik begrijp het niet helemaal, mevrouw de Vries. Ik weet nog goed hoe u zelf in dat tijd adviseerde van om slateren, chef binnenland te maken. Waar het mij om gaat is de identiteit van de krant. Om die veilig te stellen moeten we de mensen bij elkaar houden die die identiteit uitmaken. Van Loggens Laterus hoort daar niet bij. U vindt dus eigenlijk dat we hem niet moeten aanhouden? Zelfs nu die mogelijkheid er is? Dat vind ik ja. Hm, hij is adequaat, maar niet onmisbaar. We kunnen ons in deze omstandigheden echt niet permitteren niet heel streng te zijn, meneer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat is waar, maar toch vind ik het een beetje vreemd. Er is plaats voor een jonger om te blijven... nu van herwaard uit zichzelf opstapt. En dan ziet u liever die jonge visser dan van Lochem Slaterus? Ik bedoel, ik zie het verschil in niveau niet zo. En Bovendien, ja, dat mag hier natuurlijk geen rol spelen. Maar u bent toch bevriend met van Lochem Slaterus? <coughs> of is het soms juist daarom? Bent u bang dat we nu zal betichten van vriendjespolitiek? Mijn relatie met van Lochem Slaterus staat hier volkomen buiten, meneer Jonkin. Nou ja, ik verwacht van u ook eigenlijk niets anders... En u weet hoe ik uw advies op prijs stel. Maar in dit geval... ...in die twee jaar is Van Lochem toch echt een deel van de Bataafse redactie geworden. Hoor nou eens, meneer Jonkind, U heeft me tijd zelf gevraagd om Van Lochem in te werken en te begeleiden. Nou, dat heb ik gedaan. En ik meen dat ik kan beoordelen wat hij waard is. Nou, dat het een bijzondere aardig jongen is... ...en dat ik prettig met hem ben omgegaan, dat staat mijn oordeel niet in de weg. En ik zeg nu... ...Van Lochem is een zeer middelmatig journalist... Oh, hij heeft het vak snel bekeken, hij heeft veel van me opgepikt. Maar boven die middelmaat zal die nooit uitstijgen. En die jonge Visser wel? Oh, dat is ook nog maar de vraag, toegegeven. En toch zou ik dat nog wel eens willen afwachten. Tja. Tja, dan. Eh, dan moet ik maar eens met Van Loggen praten. Tja, eerlijk gezegd, ik zie er wel tegenop. Want ik heb de indruk dat hij ervan uitgaat dat hij kan blijven. Maar goed, als dit uw standpunt is. Absoluut. Ja. Meneer Jonkent, wilt u de agenda doornemen? Hm, uh, ja, Wies, een uh, ogenblikje. Oh, zeg, uh, uh, voor ik het vergeet... ik denk toch dat we van Lochem Staterus moeten ontslaan. Wat? Kijk, uh, bij ons is hij toch eigenlijk heel snel, nou ja, zeg maar rustig, omhoog gevallen. Binnen anderhalf jaar chef binnenland. Ja, wel op voordat van mevrouw de Vries, maar... wat hij kan, heeft hij dan ook van haar opgepikt, nietwaar? En nu we dan toch streng moeten selecteren, uh, komt zijn werkelijke niveau in het geding. En wat dat betreft is hij toch betrekkelijk mediocre. En dan, tja, ik moet eerlijk zeggen, mis, zijn hele positie hier... heeft toch ook wel iets te maken met zijn dubbele naam? Daar geloof ik niets van, meneer Jonkind. Zo zijn we hier nooit geweest. En zal ik u eens wat zeggen? Ik zou het een schande vinden. Hendrik is niet mediocre. Misschien moet hij zich nog vinden als journalist, maar... Mediocre is een woord dat ik nooit zou gebruiken voor Hendrik van Lateres. En het zou me gewoon pijn doen als u hem zou ontslaan. Echt aardig toch. Dat twee mensen die ik allebei een behoorlijk hoorde, vermogen toeschrijf... zo totaal verschillend op iemand kunnen reageren. Nou ja, remis, ik, uh, ik zal er nog eens over denken. Jeanette, stoor ik? Eigenlijk wel, ja. Oh. Maar zeg het maar hoor, Hendrik, wat is er? Je hebt met Jonkind gepraat, hè? Over de ontslagen en zo. Hij vroeg wat ik vond van de eventuele nieuwe samenstelling van de redactie. Nou, ik ben wel opgelucht, hoor. Ja, ik wist natuurlijk dat jij alles zou doen om mij hier te houden... maar ik dacht even, ja, je, je weet nooit. Je kan dus blijven? Jonkind doet toch bijna altijd wat jij zegt. Heeft hij je verteld wat ik heb gezegd? Nee, natuurlijk niet. Niet met zoveel woorden. Maar het was wel heel duidelijk dat er voor hem geen twijfel bestond... dat ik in plaats van van herwaarde kon blijven en niet die Gerrit Visser of zo. Dus ik wou je eigenlijk even bedanken dat je zo uitgesproken bent geweest. Nou ja, dan zullen we er wel zeggen dat het vriendjespolitiek was. Maar ja, wat kan mij het schelen? Jou toch ook niet, hè? Er is geen vriendjespolitiek aan te pas gekomen. Nee, het gaat toch ook om kwaliteit, nietwaar? Zeg, Janet, Zullen we binnenkort weer eens gaan eten? En volgende week zou ik kunnen, dan is Erik Jan naar zijn ouders... Uh, volgende week zit ik, geloof ik, nogal vol. Uh, we zien wel. Hendrik, ik wou even een telefoontje plegen, dus... Ja, ja, ik ga. Huh. Ik voel me ineens weer een helemaal de oude. Ik heb toch in een rare sfeer geleefd de laatste tijd, net of ik mezelf niet was. Hmm, ja, ik ook. Zo'n situatie tast je toch meer aan dan je denkt. Tot kijk, net. Heb ik er nou de pest in? Eigenlijk niet. Het kan me geloof ik niet veel meer schelen. Misschien ben ik zo op hem afgeknapt dat het me niet meer raakt. Bah, dat wordt toch eigenlijk ook raar gedaan. Zo rancuneus ben ik van mijn leven nog niet geweest. Een rotgevoel gevoel eigenlijk. Maar dat is nu tenminste weg. Een beetje leeg. Het enige wat er overgebleven is. Wat kan ik daar nou eens aan doen? Wacht. Haagse Courant, met Valkhoff. Dirk, met Jeannette. Jeannette? Hallo. Ja. Zeg, ik, um, ik wou je vragen. Volgende week heb ik nogal ruimte, qua tijd. En ik uh, wil je wel weer eens zien. Oh. Heb jij zin om te komen eten? Hé? <laughs> zeg, meen je dat? Ja. Zeg, zeg, sorry hoor, ik ben, ik ben een klein beetje van mijn, uh, van mijn apropos. Zeg, maar natuurlijk, Jeannette, het liever. Zo mag ik het horen. Oh, en Dirk... Ja? Um, in verband met die veranderingen hier. Ja. Ik denk toch dat die verder gaan dan ik had gedacht. Oh. Denk jij dat ik Lanshuizen nog kan bellen? Maar natuurlijk. Hij vroeg gisteren of er nog wat van kwam. Zo, net, dus jij wordt eindelijk verstandig. Hm, misschien juist heel onverstandig. Maar een mens moet wel eens risico's nemen. Zal ik je nu met hem doorverbinden? Nou, nee, nee. Wacht nog even hoor. Ik moet nog even nadenken. <hijf> zeg, net. Denk er nog eens over na of je met hem wilt trouwen. Goeie god, Dirk Valkhoff. Wat jij je niet allemaal in je bol haalt, zeg. Bespottelijk. Maar weet je wat? Nou. Ook daar zal ik over denken. <middels> Dit was het derde deel van De kracht van kwaliteit. Het hoorspel-fuilleton in zes delen, geschreven door Ton Vorstenbosch. Guusje Westerman speelde Jeannette Vries. Ad van Kempen Dirk Valkhof. Jimmy Berghout Hendrik van Lochem Slateres. Manon Alving Mies Koets. Jan Borkus, meneer Van der Wallen. Robert Sobels meneer Jonkind En Olle Molenkamp meneer Paaidekoper. Technische realisatie Henk van der Steeg en Gerard van Iperen. De regie had Hero Muller.